Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Stop het geweld tegen burgers. Nederland en elf andere landen zeggen dat tegen het leger van Myanmar. Gisteren kwamen er nog beelden naar buiten, waarin je ziet dat de politie van Myanmar willekeurig op voorbijgangers schiet. Dat kan echt niet, zegt een mensenrechtenorganisatie bij de BBC. Ze disregard en disrespect international law en ze are een crime tegen de Het geweld tegen burgers begon twee maanden geleden. Het leger van Myanmar greep toen de macht, omdat de militairen het niet eens zijn met de verkiezingsuitslag. Demonstranten vinden dat onzin en gaan nu al weken de straat op, maar zij worden dus hard aangepakt. Voor de tweede dag op rij zijn in Brazilië binnen één dag meer dan 3000 coronadoden gemeld. Brazilië heeft na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronabesmettingen en sterfgevallen. Het wil er nog niet echt lukken met vaccineren. President Bolsonaro kocht pas laat prikken in. Brazilië is van plan om de twee vaccins die het land zelf heeft ontwikkeld vanaf juli in te zetten. Suriname heeft een tweede WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. De ploeg was met 6-0 veel te sterk voor Aruba. Nigel Hasselbank, die onder meer bij PSV heeft gevoetbald, scoorde drie keer. Een reuze berenklauw die wel drie meter hoog kan worden. Helaas voor de snackliefhebbers heb ik het niet over de vleeshap met satésaus, maar over een exotische plant. Die vormt door zijn grootte een gevaar door andere planten die overwoekerd worden. In Zeewolde bij Almere is daarom een berenklauwbrigade aan de slag gegaan om berenklauwen weg te halen. Staatsbosbeheer legt uit hoe je dat aan moet pakken. Trek vooral ook handschoenen aan, want je kan enorme brandblaren krijgen van deze plant. Het beste is opsteken en net als een prei die je uit. Uit de tuin trekt, hop, volgende. Het scheelt hier een avondje sportschool, hè, zeg ik altijd. Ja, dat, ook dat nog. Als je mee wil helpen, kan je je op de site van Staatsbosbeheer aanmelden... voor de Berenklauwbrigade. Het weer nog, in het noorden bewolkt, soms wat regen. In de rest van het land is het droog en vooral in het zuiden zon. Er staat best wat wind, het wordt 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De afsluitdijk is dicht bij Kornwerderzand. Zand. Dat heeft te maken met technische problemen met de brug richting Friesland. Als je die kant op wil, kun je dus beter omrijden... vanaf Zaan Zaandam via Amsterdam en Flevoland... over de A10, de A1 en de A6. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met nu, ZFM Jazz. Welkom terug, luisteraars, bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator... oftewel uw muzikale gastheer voor dit programma. Zoals u in de achtergrond hoort en kenners hebben het ongetwijfeld herkend... dit is het nummer Along Came Betty van de zeer beroemde LP Monin van Art Blakey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 so hard to let you go but it's only because I know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 nor willow weep for me Mm-hmm. <laughs> Thank mm -hmm. you.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 Het heet It's the Lovely.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 Of course, so please be sweet, my chickadee. And when you smile, please please say to me, It's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's lemma, it's the limit, it's deluxe, it's lovely.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 for me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 Wie kent hem niet, Vibrafoon, Rob Agerbeek, Piano, Dolph Del Prado, Bas en Ben Schreuder op drums. We gaan luisteren naar de standaard When You're Smiling. Keep on smiling, cause when you're smiling, the whole world smiles with you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 Cause when you're smiling, ja, het gaat keurig, hè? Nog drie, drie minuten over. The whole world smiles with you. when, you're smiling. when you're smiling. The whole world smiles with you. Dat was natuurlijk niet de goeie, want ik, die had ik net gedraaid. We moeten hebben.